5 uur. Het NOS-journaal. Arjan Kokouk. Angolese jonge Mauro krijgt studievisum. Eerste Kamerakkoord met strengere bijstandswet. En schip verliest caravans op zee. De Angolese jongen Mauro heeft een studievisum voor een jaar gekregen. De jongen van 18 uit Limburg dreigde te worden uitgezet naar zijn geboorteland Angola. Een studievisum was voor hem de enige mogelijkheid om voorlopig hier te blijven. Het studievisum kan na een jaar worden verlengd. Mauro Manuel volgt op een ROC, een ICT-opleiding. De online petitie voor een generaal pardon voor jonge asielzoekers... is na anderhalve dag ondertekend door 50.000 mensen. Het Kinderpardon is een initiatief van GroenLinks. Die partij wil dat minister Leers geen kinderen meer terugstuurt... die in Nederland geworteld zijn. De Eerste Kamer gaat akkoord met het kabinetsplan voor een strengere bijstand. Staatssecretaris De Krom wil niet langer dat in een huishouden... meer dan één uitkering binnenkomt... en wil voortaan uitgaan van een gezinsinkomen. Behalve de linkse oppositie maakte ook het CDA zich zorgen over de gevolgen van het plan. Ouders zouden hun uitkering kwijt kunnen raken als een volwassen inwonend kind gaat werken. De Krom beloofde de Kamer dat hij met de gemeente gaat praten over mogelijkheden om jongeren aan het werk te helpen... zonder dat dat gevolgen heeft voor de bijstandsuitkering van hun ouders. Dat kan bijvoorbeeld door werkgelegenheidsprojecten en subsidies door gemeenten. Na die toezegging ging ook het CDA-akkoord. De Tweede Kamer vindt dat de productschappen... en de bedrijfschappen kunnen verdwijnen. Een Kamermeerderheid steunde een motie van VVD, PVV en SP... waarin wordt gepleit voor opheffing. Behalve die partijen stemden ook D66 en GroenLinks voor. De Kamer vindt dat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen... of ze samen met collega's taken willen uitvoeren... of hun belangen willen laten behartigen. Het kabinet vindt wel... Het kabinet vindt wel dat er drastisch in de product- en bedrijfschappen... moet worden gesneden en dat ze zich helemaal moeten richten... op het publieke belang, maar afschaffen gaat minister Kamp te ver. De Iraakse vicepresident Hashemi ontkent dat hij betrokken was... bij een plan om premier Maliki te vermoorden. Gisteren werd een arrestatiebevel tegen de Soenitische Hashemi... uitgevaardigd na verklaringen van lijfwachten van de vicepresident. Ze zeggen dat er plannen waren voor een bomaanslag op de Sjiitische premier... Tijdens een persconferentie zei Hashemi dat hij niets fout heeft gedaan... en dat de beschuldigingen hem hebben geschokt. Hij zegt dat het een complot is waar premier Maliki achter zit. De relatie tussen soenieten en shiieten in Irak is al langer gespannen... en de angst voor een nieuw bloedig conflict tussen de twee groeperingen neemt toe. In een maisveld bij Terheide in Noord-Brabant is een lichaam gevonden. Vrijwel zeker dat van een man van 19 uit Rijen die sinds vorige week maandag werd vermist... Hij was op een personeelsfeest van de supermarkt geweest... maar kwam na afloop niet opdagen bij de bus die het personeel naar huis zou brengen. Het maisveld ligt niet ver van de plaats waar het feest werd gevierd. De politie heeft over de doodsoorzaak nog niets bekendgemaakt. In Congo is de sfeer gespannen nu Joseph Kabila is beëdigd voor een tweede termijn als president. Dat gebeurde nadat het hoogste gerechtshof zijn verkiezing geldig had verklaard. Kabila's belangrijkste tegenstander, Tsh Tshisekedi zegt dat er bij de verkiezingen van eind november op grote schaal is gefraudeerd. Hij heeft zichzelf tot winnaar uitgeroepen en wil zich vrijdag tot president laten beedigen. Tshisekedi heeft veel aanhang in de hoofdstad Kinshasa. Om ongeregeldheden te voorkomen heeft Kabila 20.000 militairen in de hoofdstad samengetrokken. Door een staking van de vakbonden in België ligt het spoorwegverkeer in België donderdag plat... Daardoor rijden er geen Thalys-treinen van en naar Nederland. Ook de Eurostar rijdt niet. Wie al een kaartje voor de 22e had gekocht, kan dat omruilen. De staking in België is onderdeel van een landelijk protest... tegen de pensioenhervormingen van de nieuwe regering. Vrijdag zullen de Thalys en de Eurostar naar verwachting weer gewoon rijden. Pinautomaten zijn een steeds populairder doelwit voor criminelen. Dit jaar zijn al 113 pinautomaten opgeblazen. Dat zijn er 21 meer dan vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat het vooral in de eerste helft van dit jaar raak was... en dat het aantal plofkraken daarna sterk terugliep. Vermoedelijk omdat de pinautomaten zo goed beveiligd zijn... dat de opbrengst voor daders tegenvalt. Hoeveel geld er toch is buitgemaakt, wil de banken niet zeggen. Ten noorden van Texel heeft een schip twee caravans verloren. De kustwacht in Den Helden kreeg daar vanmiddag een melding over. De deklading bestond uit vijf caravans... Het schip vaart nu naar Den Helder om de drie overgebleven caravans beter vast te schorren. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten bewolking en soms wat regen. Het wordt 1 tot 5 graden. Morgen vrij veel bewolking met vooral in de ochtend buien. In de middag wordt het droger en kan de zon soms tevoorschijn komen. Het wordt gemiddeld 6 graden bij ah nee, verkeersinformatie Het is een vrij normale avondspits. Iets minder druk eigenlijk, maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A10 Zuid leidt dat tot veel vertraging richting Den Haag. Er staat tussen Diemen en Oud-Zuid 6 kilometer file. Er staat maar één rijstrook open. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een auto in brand gevlogen. Daardoor staat er file tussen Blijswijk en Zoetermeer Centrum 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam is vertraging op de A16 vanuit Breda, tussen Ridderkerk en Knopen ter Brechtseplein 6 kilometer, door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. bij Apeldoorn Noord 4 kilometer, en ook dat komt door een ongeluk. Jullie Hollander betalen thuis al zo veel met die pinpassen. Hoe dan komen jullie hier op die wintersport? En dan betalen jullie je pins met contant Maar waarom?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 Goedemiddag, er werd heel wat gegoocheld met cijfers in de Tweede Kamer vanmiddag. En dan gaat het over aspirantagenten, zometeen de Tweede Kamer en minister Opstelten. Achmea en Independer. Vorig jaar hadden de twee nog een stevige ruzie over de onafhankelijkheid van Independer. Vandaag maakte Achmea bekend een meerderheidsaandeel in de vergelijkingssite te hebben gekocht. Ruzie bijgelegd of ruzie afgekocht? Edmond Hilhorst, een van de oprichters van Independer. Goedemiddag. Goedemiddag. Het verwijt toen was dat de producten van Agmea anders, minder makkelijk, zeiden ze zelf... op de site werden vermeld dan de producten van verzekeraars... waarvan u, uw bedrijf, een vergroening kreeg. Nu is Agmea groot aandeelhouder van uw bedrijf. Ruzie bijgelegd? Ja, ruzie is bijgelegd. Het is inderdaad interessant. Het was precies een jaar geleden dat we niet in deze studio... maar hier vlakbij die discussie ook voerden. Tot onze grote verbazing toen. Maar het was inderdaad zo dat we tot dat moment maar beperkte samenwerking en gesprekken hadden met Achmea. En door die discussie zijn die, discussie, zijn die gesprekken wel op gang gekomen. En hebben wij, zijn wij beter gaan begrijpen wat Achmea voor ogen heeft. Heeft Achmea beter begrepen hoe onze vergelijkingssystematiek in elkaar zit? Nou, de ruzie was bijgelegd in maart, april. En vervolgens uh, belden ze in mei uh, of het niet de moeite waard zou zijn om op basis van die gedeelde kennis over elkaars visie, eens uh, verder te praten over een samenwerking. 77 van de aandelen nu in handen van de verzekeraar. Hoeveel geld? Uh, wij maken geen bedragen bekend. Ja, ze kopen natuurlijk vertrouwen, vertrouwen in wat jullie zeggen een onafhankelijke site, een vergelijkingssite. Ja. In hoeverre is dat verkort? Dat vertrouwen van die objectiviteit, die onafhankelijkheid? Uh, dat is niet verkocht. Die onafhankelijkheid van de vergelijking, die objectiviteit van het aanbod in de markt, dat blijft. Dat blijft volledig. Uh, en dat is ook niet waar Achmea belangstelling van heeft. Achmea doet dit niet omdat ze meer producten via ons wil verkopen. Achmea doet dit. En dat is, uh, het is een coöperatieve vereniging. Die hebben het klantbelang centraal staan om betere producten voor haar klanten te ontwikkelen. Nou, wij als independent.nl hebben een hele uitgebreide database van klantenzoekgedrag en van trends in de markt. En kunnen op die manier eh, Achmea en ook andere verzekeraars... en dat blijven we ook richting andere verzekeraars doen... die verzekeraars helpen met het ontwikkelen van producten... die beter aansluiten bij de hoeften van de klant. Het vertrouwen natuurlijk wat leeft bij de mensen die de site bezoeken. Ik kijk vanmiddag op jullie pagina over onafhankelijkheid. Die werd plotseling ververst. En een keer stond er een andere pagina en toen stonden er nieuwe kernwaarden bij... waarbij ook heel duidelijk stond, met hele kleine lettertjes welzwaar... Om deze redenen van de overname door Achmea zullen wij, en ik citeer... echter niet meer claimen dat we op alle aspecten onafhankelijk zijn. Mm -hmm. Dus jullie doen water bij de wijn? Nee, we doen geen water bij de wijn. We hebben, dit hebben wij vorig jaar al aangepast, na aanleiding van een discussie hier bij de NOS. Uh, het verwijt toen was van als je een provisie ontvangt van de verzekeraar... dan kun je niet jezelf onafhankelijk maken. Want als mensen doorklikken, als ze hebben vergeleken... en ze klikken door en ze ja. sluiten een verzekering ja. af... dan krijgt u daar een vergoeding van, uh, van ja. de verzekeraar ja. voor. Zo en maakt dat, u winst. Ja, Dat was uh, vorig dat, jaar, dat was tien jaar geleden. En maar dan die... zegt nu Achmeen natuurlijk... wij willen de grootste zijn, wij willen de concurrenten natuurlijk niet een handje helpen. Dus op een of andere manier zullen wij ervoor zorgen dat wij um, winst gaan maken via... Independent. Nee, dat is niet wat ze zeggen en dat is ook oprecht niet wat ze van plan zijn. Hoe Want, garandeert u dat? Wij garanderen dat doordat wij zelf alleen maar onze betrokkenheid hierbij verlengen op het moment dat wij zien dat we onze eigen integriteit kunnen waarborgen. Dat begrijp ik niet. Wat is dat? Wij gaan alleen maar verder met Independent op de manier zoals wij Independent gestart zijn. En dat is klantbelang centraal en objectiviteit van de vergelijking. Dat respecteert Achmea en daar zag Achmea het ook mee eens. Dat is ook de reden waarom ze geïnteresseerd zijn. We hebben een extra maatregel genomen en dat is een raad van toezicht... onder voorzitterschap van dokter Van Leeuwen, die daar ook op toeziet. Want dat deze vragen zouden komen, dat konden we natuurlijk inschatten. Zeker na de discussie vorig jaar. Dus daarom hebben we ook aangegeven dat wij eh, die objectiviteit centraal blijven stellen. Dat we iedere verzekeraar in Nederland de gelijke kans bieden en blijven bieden... om een goed product te maken. Te ontwikkelen en ook te tonen. Als, ook als de groot aandeelhouder straks zegt... Van, luister, zeven, we hebben 77% van de aandelen. Dat maken wij wel uit. Wij willen uiteindelijk nee, aan het eind nee, van we, de rit... We, we kunnen op maken. op alle manieren, zowel in de aandeelhoudersovereenkomst... als in de afspraken met Agmea als in de Raad van Toezicht... afspraken gemaakt dat dat niet kan en zal gebeuren. En die transparantie wordt ook getoond op de site? Absoluut. Ja. ja, we hebben inderdaad vandaag veel van die informatie toegevoegd. En nog even over die waarden. Onze waarden zijn niet veranderd. Uh, wij hebben onze waarden een aantal jaren geleden al vastgesteld. Uh, tegelijk met onze visie en missie. En die missie is gericht op uh, gemoedsrust voor de consument. Die zijn niet aangetast en die zullen ook niet worden aangepast. En de vele berichten die ik zie op Twitter... Independent doet zijn naam nou nu geen eer meer aan. Dat uh, die onafhankelijkheidsweg, dat stemt u nee, niet dat, ongerust? Nee, ja, dat, dat vind ik jammer en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Als je van een afstand kijkt, dan is dat de eerste reactie en dat begrijp ik ook heel goed. En eh, net zoals de reactie vorig jaar, die begreep ik ook van als je een provisie ontvangt van de verzekeraar, kan je zelf onafhankelijk noemen. Ja, volgens de letter van de wet kon dat. Toch zijn we vanaf vorig jaar daarmee gestopt om dat te noemen en daarom doen we dat nu ook niet meer. De zaak is overgenomen. U bent de oprichter. Blijft u gefeliciteerd trouwens? Dank. Ik blijf. De zaak is ook niet overgenomen. Ik blijf gewoon aandeelhouder. De andere aandeelhouders, de financiële aandeelhouders... NPM Capital en Parel Leven hebben hun belang verkocht. Ik blijf. Minimaal vijf jaar. En wellicht ook langer. Want ik denk dat we hele mooie dingen gaan doen voor de consumenten. Edmond Hilhorst, dank u wel. Graag gedaan. De oppositie noemt het een schande wat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie doet. Om de politie op sterkte te houden moesten dit jaar 1850 mensen de opleiding tot agent volgen. Nou, door een lichting aspiranten van volgend jaar nu al te laten beginnen... haalt Opstelten dit streefgetal. Adje Kuiken van de PvdA riep de minister daarover vanmiddag ter verantwoording. Het is een goocheltruc op papier. 600 agenten, aspirantagenten die volgend jaar naar de opleiding zouden gaan... Die zijn dit jaar al voor een dag naar school gehaald. of worden een dag naar school gehaald. Een stukje bezigheidstherapie, zoals de bonden het noemen. Eh, om aan de doelstellingen voldoen, te voldoen. Het woord is aan de minister. Hier is gewoon helemaal geen sprake van een truc. Dit is natuurlijk wel een enorme performance van de, van de werving en selectie van de politieacademie. En ik wou ook even herinnering brengen wat hier gebeurd is. We hebben een cohort van inschrijving laten liggen... omdat ik aan het begin van dit jaar eerst orde op zaken moest stellen. Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan, met piepen en kraken... Maar het gaat wel. Dus ik ben wat dat betreft tevreden. Ik vind het een geweldige prestatie van de politieacademie. Maar het is natuurlijk met piepen en kraken, dat kan ik niet ontkennen. Maar men kan dat aan. Dan ja. gaan we nu naar meneer Dibi. Voorzitter, ik zeg dit niet lichtelijk. Maar... Dit begint bijna op liegen te lijken. Mevrouw Koijman. Ja, voorzitter, dat deze minister er aparte rekenmethodes op nahoudt... dat is tot daar aan toe. Maar mijn vraag is een andere. Ik krijg heel veel bezorgde mailtjes van docenten van de politieacademie... bijvoorbeeld in Drachten, Apeldoorn, Eindhoven... die zeggen, we krijgen zoveel aanmeldingen, zoveel aspiranten... we kunnen de werkdruk niet aan. Geen, geen truc, gewoon ons werk doen. En ik denk, de politieacademie heeft dat heel, heel goed gedaan... Ik wil gewoon ook de duidelijkheid creëren die er is. En dat is ook gebeurd dit jaar 1850, ruim. En volgend jaar gaan we er 1950 halen. Ja, zo zit het in elkaar. En ik moest natuurlijk aan het begin, toen ik begon, eerst even orde op zaken stellen. Daardoor was de hele werving en selectie wat in elkaar gezakt. Alle korpsen waren onder curatele. Nou, en uh, toen hebben we dat in maart, uh, was dat rond. Toen zijn we gaan starten, dus we hadden even een achterstand die we moesten inhalen. En dat is gelukt, dat vind ik een goede prestatie van de politieacademie, ja. Kan de politieopleiding dat wel aan, als in de laatste dagen voor het eind van het jaar... Uh, ruim een derde van uh, de aspiranten uh, hun opleiding pas beginnen? Nee, het is uh, gewoon, ja, er is een, dat kan aan. Uh, kan de politieacademie dat aan? 600 man in de ja. laatste paar dagen van het jaar. Ja, gewoon beginnen. Dat is gewoon normaal. Iedereen moet zijn werk doen. Begin met een aantal vaardigheidstrainingen. Uh, ga dat doen. Weerbaarheid, heel belangrijk. Gewoon leren wat het politievak is. De linkse oppositie in de Kamer verwijt u dat u toch een boekhoudkundige truc uithaalt... Ja. door gauw die studenten die eigenlijk pas volgend jaar zouden beginnen nu alvast in te schrijven. Ja. Vandaar ook mijn vraag. 600 agenten in de laatste ja. dagen van het jaar. Dat is toch niet realistisch? Ja, dat is het, het gebeurt. En ik vind het een top... Ik wil het totaal omdraaien. Ik vind het een topprestatie van de politieacademie. Wat vindt u omdraaien? Gewoon, ik wil het omdraaien dat het geen truc is. Het is de realiteit. En die mensen zijn in dienst. Die krijgen hun trainingen. En dat gaat straks door. Dat is onzin. Anders zouden we nu mensen selecteren... en zeggen van, u bent geselecteerd... en we gaan even niks met u doen. U kunt in februari kunt u beginnen. Want anders zegt men dat het... een truc is. We zijn toch niet gek in het land? Opstelten vindt in ieder geval van niet. Michiel Breedveld maakte dit verslag. Was het eerlijk en was het nodig? De manier waarop Donner is benoemd tot vice-president van de Raad van State? Dat vraagt de Nationale Ombudsman zich af. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, het laatste nieuws van de weg. Tussen de 45 files vallen er twee op. Dat is op de A10 Zuid richting Den Haag. Daar is een kleine vrachtwagen met aanhanger geschaard. Het gebeurt bij Oud-Zuid. 6 kilometer file vanaf Diemen. Drie rijstroken zijn dicht. is er nog eentje over. En de A12 van Utrecht naar Den Haag file door een autobrand. Bij Soetermeer Centrum 6 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een Björn Kuipers zal zich vandaag nog lang herinneren. Want hij kreeg een belangrijk telefoontje. Ja, oh, rustig even. Jurgen Kuipers. Mr. Colina, good morning. Thank you very good. Mr. Colina, dat is de bekende oud-scheidsrechter Pierre Luigi Colina. Hoofd van de UEFA. En hij had goed nieuws voor Kuipers. Het werd een leuk gesprek. Heel leuk gesprek. Wat zei hij? Gefeliciteerd met uh, de benoeming dat je een van de twaalf scheidsrechters bent... die uh,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 het team een prima prestatie hebben geleverd... dat de KNVB en de scheidsrechters een prima weg zijn ingeslagen... en dat we op weg zijn om deelgenoten te zijn van het EK. Dat is geweldig. Wat is volgens u de doorbraak geweest? Want u fluit natuurlijk al een paar jaar internationaal. Zijn er een bepaalde meetmomenten geweest waarvan u zegt... Dat, dat zijn goede prestaties geweest, daar heb ik veel aan te danken? Ja, ik moet dan terug naar 2009. Toen werd ik uitgenodigd voor het Europees Kampioenschap onder 21...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 De benoeming van Piet Hein Donner tot vicepresident van de Raad van State... krijgt nog een staartje. De Tweede Kamer is er niet tevreden over... en wil graag een logboek zien van minister Opstelten... hoe het allemaal gegaan is. En ook de nationale ombudsman heeft vragen aan Opstelten. En die ombudsman dat is Alex Brenningmeijer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilt u graag weten van minister Opstelten? Uh, ik heb uh, naar aanleiding van klachten die ik heb ontvangen... een, een aantal vragen gesteld. De eerste vragen betreffen... Uh, welke afspraken bij de kabinetsformatie zijn gemaakt... over de vervulling van de vacature vicepresident Raad van State. En met name om op dat punt volledige transparantie te bieden. Een tweede vraag betreft het feit dat er een uh, advertentie is geplaatst... met een open oproep. Ik uh, stel de vraag of gelet op de tekst van de wet op de Raad van State... dat nou voor de hand lag... Uh, wanneer er een uh, zeg maar gedoodverfde kandidaat eventueel aan de orde zou zijn geweest. En een derde uh, vraag betreft of uh, het een eerlijke procedure is en ook de schijn van partijdigheid vermeden is. Als u zegt, uh, ik heb hier klachten over gekregen, van wie zijn die klachten dan? Uh, de klachten zijn van een, een aantal sollicitanten. En deels waren dat sollicitanten die uit protest uh, gesolliciteerd hebben, deels uh, andere sollicitanten. En ik heb ook uit de universitaire wereld een klacht ontvangen. En Toch is het, als je het hebt over transparantie, natuurlijk ontzettend moeilijk altijd bij zo'n benoeming om geheel open te zijn. Want voor je het weet liggen allemaal uh, gegevens van mensen die hebben gesolliciteerd op straat. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar uh, als ombudsman kan ik natuurlijk vertrouwelijkheid garanderen en kun je in ieder geval uh, kijken of het netjes verlopen is. Ja, we hebben opstelte even ernaar gevraagd vanmiddag van wat hij van uw vragen vindt en hij zei dit. Laat lijkt daar niet op vooruitlopen lopen wat, wat, wat ik ga antwoorden. A, ah, is dit geen voorgekookte zaak, maar dat heb ik u vrijdag al gezegd. Gewoon de beste is het geworden. Uh, naar mijn mening ook goede, zorgvuldige procedure, waar ik inhoud aan heb mogen geven. Maar kennelijk is de ombudsman nog niet overtuigd.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 Nou, voor mij geldt hetzelfde als voor de minister. De minister zegt, ik ga de vragen beantwoorden. Ik wacht eerst op de antwoorden voordat ik dan verder ga. Ja, en wat als u nou niet tevreden bent, hè, naar aanleiding van die antwoorden... en de minister stuurt u min of meer het bos in. Heeft u dan nog mogelijkheden om alsnog te achterhalen hoe het allemaal gegaan is... om antwoorden op uw vragen te vinden? Ja, ik vermoed niet dat het uh, zo ver komt. Maar als ik een onderzoek open, dan heb ik dezelfde bevoegdheden als een uh, rechter... En dan zou ik uh, personen onder Ede kunnen horen, bijvoorbeeld. Maar ik heb de volste verwachting dat ik de antwoorden uh, zal inhouden... Uh, waar iedere Nederlander op zit te en wachten. Het is, is ook niet zo verstandig om nu te gaan dreigen, hè, natuurlijk... met nee. dat u dan mensen onder Ede gaat horen. Nee. Ik zeg nog heel even terug naar uh, wat u zei over die procedure. Die is gevolgd met een, met een open advertentie. Ik, ik meen een beetje te horen bij u dat u dat misschien niet zo'n heel verstandige manier van, uh, van opereren vindt. Nou, In mijn brief ben ik ingegaan op de tekst op, van de wet op de Raad van State en de memoire van Toelichting. En de open sollicitatie die geldt met name voor staatsraden. En uh, het was niet evident dat dat ook zou gelden... voor de vicepresident van de Raad van State. Want iedereen voelde aan dat dat wel een hele bijzondere functie is. En dat uh, het, het wellicht wat, wat vreemd zou zijn... wanneer iedereen daarop zou kunnen solliciteren. Ja, maar dat was toch iets wat Guusje Terhorst, geloof ik, nog uh, had geregeld... Als, als vorige minister? Nou, dat is een kwestie van, uh, van goed wetlezen... en de memooi van toelichting goed lezen. En als je die, uh, die goed leest... dan zou je er naar mijn mening uit kunnen afleiden dat die open procedure juist alleen bedoeld was voor staatsraden en niet voor de functie hmm. van vicepresident. En dan hadden ze zich een hoop ellende kunnen besparen? Als dat zo is, dan had dat inderdaad gekund. Ja. Alex Brennekmeijer, de ombudsman. Sterkte met uw onderzoek, en als u eruit bent, dan, dan horen we dat graag. Oké, okay, dank u. Het Arsenaal, een museum in Vlissingen, biedt sinds vorige week onderdak aan een zeepaardje. Een heel kleintje van drie centimeter lang. Jan van der Veen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bioloog bij het Arsenaal in Vlissingen en verzorger van het zeepaardje. Wat ja, is zijn naam? Klopt. Ze hebben een naam Morgan gegeven. Morgan. Dat was eigenlijk bij toeval, want we hadden hem hier gevangen. En ik zei van ja, we willen hem hier opvangen, kijken of hij weer een beetje op krachten komt, want hij was erg mager. Dus vernoemd naar de orka die vorige maand ingesloten is. Ja, dat is het. Nou, dan, dan zetten we hem weer terug. En dan, oh. oh, dan heet hij zeker Morgan. Ja, dat is erin blijven hangen. Dus hij heet Morgan, ja. Hoe bent u dan aan het zeepaard gekomen? Nou, dat was eigenlijk uh, heel toevallig. Uh, we hebben hier ook uh, diverse zeedieren natuurlijk. We hebben hier ook een aantal inktvissen. En daar verzamelen we regelmatig uh, levende granaaltjes voor. Hier in de haven, hier vlak naast. En uh, ja, ik stond te kijken met een visnetje. En ik had in één keer een, uh, een zeepaardje die vlak voor me langs zwom, heel klein. Eerst dacht je van ja, het is een klein garnaaltje of iets anders raars. Maar ik zag in één keer uh, dat het echt een zeepaard was. Dus ik dacht, Hebbers. Ja, hebben's. En ik denk van nou, uh, kijken wat het is. En dus af ik dat hij zo mager was. En, uh, ik denk, nou, die proberen we op te kweken of weer op krachten te brengen. Ja. We hebben hier meerdere zeepaardjes, maar dat zijn tropische dieren. Deze is uh, ja, de enige soort die hier in Nederland voorkomt. Een hippocampus? hippocampus. Ja, klopt. Wat Het voor kortsnuit is dat? Zeepaardje. En dat is dat? Uh, een kortsnuitzeepaardje. Uh, een ja De zeepaarden hebben natuurlijk een lang uh, kopje eigenlijk, of een, een lang tuutje aan hun bek. En deze heeft een kortsnuitje. En er is nog een andere soort, die zit meer in Frankrijk, die heeft een lang snuit. Dus er zijn... Uh, soorten die in het koude water van de Noordzee en de Atlantische kust voorkomt. Een binnenzwemmer in de haven van Vlissingen. Net als Orca Morgan ook een vrouwtje? Het is een mannetje. En dat kunnen we met zekerheid al zeggen. Meestal is het bij vissen erg moeilijk. Maar dit mannetje die heeft een, een mooi buideltje. Want het is namelijk zo bij zeepaatjes dat de mannetjes zwanger zijn. En die hebben een broedbuidel aan de onderkant. En bij dit mannetje kunnen we dat al uh, heel mooi zien. Dat heb ik nooit begrepen. Dus een mannetje, is hij, is hij ook zwanger? Hij is zwanger. Hij krijgt de eitjes van het vrouwtje. Die stopt hij in die buidel. Dan bevrucht hij ze. En op die manier is hij ja, echt de, de draagvader, zullen we zeggen. En, en morgen is nu ook zwanger? Nog niet. Nee, dit is nog een heel jong exemplaar. Ik denk dat hier uh, van de er in Zeeland ook uh, is geboren. Want zeepaardjes komen hier wel voor. Maar ja, die worden eigenlijk zeer zelden gezien. Hoogstens een keer een duiker die hem uh, tegenkomt. En uh, ja, dit, dit is eigenlijk, ik denk, een jong dier die hier uh, van de zomer geboren is. En is, uh, kunnen we hem zien in het arsenaal? Ja, we hebben een uh, speciaal bassin voor hem. Uh, of eigenlijk een klein aquarium ingericht voor hem. <laughs> okay. Want hij is niet zo heel bassin. erg groot. En zeepaardjes, ja, dat zijn dieren die zich heel goed kunnen camoufleren. Dus uh, we hebben een mooi klein aquarium voor gemaakt... waar uh, de bezoekers mooi kunnen bekijken. Maar dan is het wel de bedoeling dat hij weer wordt uitgezet. Hè? Ja, dus... Uh, Tenerife? Uh, Tenerife uh, zou mogelijk zijn, maar het, hij is hier uit de Zeeuwse water afkomstig. Dus het zou het mooiste zijn als we hem hier terug kunnen zetten. En dan zijn we op zoek, inderdaad, tegen die tijd dat we zeggen van nou we zoeken een plek waar veel zeepaardjes waargenomen worden. En dan gaan we hem uitzetten en dan hopelijk dat hij een, een vrouwtje vindt en, uh, en voor nageslag kan gaan zorgen. Ook weer uh, dat hopelijk de populatie zeepaardjes in de Nederlandse wateren weer wat uh, toenemen. Zoals het een echte vent van de Hippocampus-Hippocampus betaamt. Juist. Jan van der Veen, bioloog bij het Arsenal in Lissingen. Hartelijk dank.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 De uitvaarddienst voor de Tsjechische ex-president Havel wordt vrijdag bijgewoond door prins Willem-Alexander en minister Rosenthal. Willem-Alexander vertegenwoordigt koningin Beatrix en Rosenthal is er namens het kabinet. Havel overleed zondag, hij krijgt een staatsbegrafenis in Praag. De Angolese jongen Mauro Manuel heeft een studievisum voor een jaar gekregen. Een studievisum was voor de jongen van 19 uit Limburg de enige mogelijkheid om voorlopig hier te blijven. Het studievisum kan na een jaar worden verlengd. De Eerste Kamer gaat akkoord met het kabinetsplan voor een strengere bijstand. Staatssecretaris De Krom wil niet langer dat in één huishouden... meer dan één uitkering binnenkomt... en wil voortaan uitgaan van het gezinsinkomen. De linkse oppositie en het CDA maakten zich daar zorgen over... omdat ouders hun uitkering kwijt kunnen raken als een kind gaat werken. Maar De Krom heeft beloofd dat hij daarover met de gemeente gaat praten. En het bodemonderzoek op het terrein van kamp Westerbork... heeft tal van voorwerpen opgeleverd. Er werden onder meer kammen, brilmonturen en serviesgoed gevonden. Ook werden spullen gevonden van Molukse militairen... die na de oorlog in het kamp werden ondergebracht. Alle vondsten worden tentoongesteld in het herinneringscentrum Westerbork. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Ja, we hebben nog een aantal opklaringen, maar ook een paar buien. Die buien die gaan denk ik wat afnemen. Opklaringen houden we nog even, maar in de tweede helft van de nacht raakt het bewolkt. En gaat er opnieuw wat regen of motregen vallen. Temperatuur het laagst in het noordoosten, 2 graden boven 0 in het zuidwesten, 5. Dan morgen beginnen we grijs met wat regen of motregen, met name in het zuiden van het land. Maar in de loop van de dag wordt het een stuk droger, soms zelfs helemaal droog. En dan gaat de zon ook af en toe doorbreken en dan ziet het er meteen vriendelijk uit. Er staat niet veel wind en de temperaturen liggen tussen de 5 graden in Limburg en een graad of 8 in de kop van Noord-Holland. Donderdag dan veel bewolking met misschien een beetje regen, oplopende temperaturen. Vrijdag kan het maar liefst 10 graden worden. Laat op de dag gaat het even stevig regenen, maar zaterdag is het weer droog met opklaringen en dan gaat het kwik weer omlaag. Anebe verkeersinformatie Het is een vrij normale avondspits. Er staan 50 files. Een paar daarvan vallen op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is het nu extra druk. Tussen Dauwritkerk-Driel en Knoopendijl, 10 kilometer. Ja, dat kwam omdat de A59 aan het begin van de spits dicht was tussen Den Bosch en Os. Maar dit is niet meer het geval, dus omrijden is niet meer nodig. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd, richting Den Haag. tussen Zeeburg en Oud-Zuid staat 8 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. a 12, van Utrecht naar Den Haag... tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum, 8 kilometer. Stond daar een auto in brand. De rechte rijstrook is nog dicht. A27, Preda richting Utrecht, bij Oosterhout-Zuid, 3. Door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht...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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal 4 over half 6. Zometeen gaan we bellen met de hoofdredacteur van de Playboy. Hoe het nou komt en wat hij eraan kan doen... dat elke keer die naaktfoto's, bijna naaktfoto's, uitlekken. Dat straks. De ontwikkelingen in Noord-Korea, na de dood van hun leider Kim Jong-il... worden niet alleen door de Koreanen in ons land ook op de voet gevolgd. Er is nog een groep die de machtsoverdracht in het communistische land... met warme belangstelling volgt. De Korea-veteranen. Paul Sanders zocht enkele van hen op in Den Haag. Februari 52 tot februari 53. Ja, verschillende plaatsen. Uh, verschillende meestal plaatsen. op het eiland en uh, uh, Langs de kust... Het redelijk chique Kran Plaza Hotel in Den Haag is het toneel voor een kerstborrel. Een kerstborrel speciaal voor de Korea-veteranen. Ik was 18 jaar toen ik er kwam. Twee maanden later kreeg ik de eerste gewonden te pakken. Eén dode en een gewonde. Dat dus een vriend van een Zuid-Koreaanse Nou, Ik ben daar zelf anderhalf jaar geweest. En vervolgens weer terug naar Nederland. Het is natuurlijk niet vreemd dat het gesprek van de dag Kim Jong-il is. De overleden geliefde leider van Noord-Korea en alle spanningen die zijn overlijden eventueel zouden kunnen veroorzaken. Nou, er is, Hij is even gememoreerd hè, dat er dus uh, een vervelende situatie opnieuw zou kunnen ontstaan. Hè? Nou, niemand rekent daarop natuurlijk, maar, maar uh, ze zijn wel in verhoogde staat van paraatheid. Maar het, het pakt ons uiteraard wel. Wij zijn er dagelijks mee bezig. De veteranen bedoel ik dan, hè? Nou, terug naar die tijd, nee, alsjeblieft niet. Nee. Wat, wat, wat hoopt u dat er nu gaat gebeuren met, uh, met Noord-Korea? Dat er nu eindelijk eens een keer een beetje een samenwerking komt. Laten we niet zeggen Verenigd Europa, maar een Verenigd Korea weer. En met medewerking van China bijvoorbeeld. Dat zijn toch allemaal belangrijke dingen. En ja, die Russen die zijn al een beetje op de achtergrond gekomen. Dus die doen het uh, vrij democratisch. Als dit kan doorzetten, maar ik ben er bang voor hoor. Ja, want de, de zoon van Kim Il ja, ja, ja. schijnt ook geen makkelijker te zijn. Nee, die indruk heb ik zeker niet. Ik heb aandachtig zitten bekijken, want alles volg ik wat dat betreft. Nee, het is hem niet. Nee. En wat staat er om me heen? Hè? Ja, hoop en waar iedereen op hoopt natuurlijk, dat er nu eindelijk eens een keer wat uh, relatie opgebouwd kan worden. Zodat het land weer één land wordt. Hè, wat het oorspronkelijk ook was natuurlijk. En wat denkt u? Ik denk het niet. Gaat niet veel veranderen? Ik, niet. En als het verandert, dan duurt het heel lang. Je moet je voorstellen, dan wordt het zoiets van Oost-Duitsland, West-Duitsland. He? Dat heeft ook jaren geduurd voordat het uiteindelijk op de rails kwam. Want het is natuurlijk zo contrasterend. Het rijke Zuid-Korea en het straatarme Noord-Korea. He? Kim Jong-il is nu dood. Zijn zoon neemt het naar alle verwachtingen over. Ja. Uh, ja, heeft u een beetje hoop dat hij het anders doet dan zijn vader? Misschien in, positieve, in de positieve sfeer? Nou, als ik de man zo bekijk op de foto, dan denk ik... Dat is een kopie... Ja, een kopie van zijn vader. Meneer Monshaag, u bent de voorzitter van een vereniging van oud-Korea-strijders. Is dit een onderwerp dat leeft onder veteranen? Ja, zeker, zeker, zeker, zeker, ja. En ja. hoe merkt u dat? Nou, de, de, nu, nu al uh, uh, hebben we het opgemerkt, hè. dus uh, met, uh, met binnenkomen hier zo, uh, daar was er toch wel een gesprek over, maar uh, officieel hebben we daar geen melding van gemaakt. Er is al 50 jaar koude oorlog tussen Noord en Zuid, ja. Hoopt u dat nu met de nieuwe Kim die aan de macht komt... de zoon van Kim, Kim Jong-il, ja. dat die spanning een beetje minder gaat worden? Dat uh, is moeilijk te zeggen natuurlijk. Het is heel moeilijk te zeggen. Ten eerste is hij uh, veel, heel jong tot generaal bijvoorbeeld. Ik geloof dat hij 28 jaar is. Ik uh, hoop dat hij, uh, dat hij zijn, zijn verstand bij elkaar houdt. Ik denk dat het uh, met uh, Kim jong een ja, un zeggen ze, de Engelsen. Wij zeggen un. Het is geen un, hoop ik. Nee. <laughs> maar we weten nog erg weinig over deze man die dus naar verwachting zijn vader zal opvolgen. Over wat de dood van Kim Jong-il losmaakt in de regio, daar praten we verder over met de Azië-deskundige van instituut Klingendaal, Frans Paul van der Putten. Die houdt zich bezig met vooral de veiligheid in China en omringende landen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw indruk? Houdt iedereen zich rustig rondom Noord-Korea? Ja, het ziet eruit dat, uh, dat het tot nu toe allemaal nog heel rustig is. Uh, Zuid-Korea heeft uh, zijn, zijn, zijn leger in verhoogde staat van paraatheid uh, gebracht. Uh, maar verder, uh, verder gebeurt er op dit moment niet zoveel. Want er werd een raket afgeschoten, hè, gisteren, als ik me niet vergis. Maar dat heeft uh, de landen eromheen niet echt in paniek gebracht. Nee, nee. Ik, dat was... Uh, ik geloof ook zelfs dat het van tevoren verwacht werd uh, dat er signalen waren dat, dat Noord-Korea dat zou doen. Dus dat dat op zich ook niet iets heel erg verrassends was. En nu, de belangrijkste bondgenoot van uh, Noord-Korea, China, wil, wil graag samenwerken met Noord-Korea, ook in de toekomst. Waarom is dat zo belangrijk voor China? Ja, uh, voor China is Noord-Korea een, uh, een, een belangrijk buurland. Uh, vooral in de zin dat, uh, um, ja, dat Noord-Korea um, potentieel een instabiel land is. He, het, heeft, het heeft hele grote interne economische problemen. Um, de Chinezen zijn bezorgd dat de, de stabiliteit in, op het Koreaanse schiereiland. Um, daar zijn ze bezorgd over dat dat, dat, dat achteruit zou kunnen gaan. Dus uh, ze willen daar graag uh, uh, doen wat ze kunnen... om ervoor te zorgen dat, dat dat in ieder geval niet gebeurt. Want als dat wel gebeurt, wat kan dat dan voor China betekenen? Ja, ze hebben in de jaren 50 al gezien wat er dan gebeurt. Dan, dan als er een oorlog ontstaat tussen Noord- en Zuid-Korea... Toen is China daar ook in betrokken geraakt. Dat, dat zouden ze niet nog een keer willen. Ze willen ook niet... Er is een enorm lange grens tussen China en Noord-Korea. Ze zouden ook niet willen dat veel Koreaanse vluchtelingen de grens over zouden gaan... en China binnen zouden komen. Want dat zorgt ook weer voor allerlei nieuwe problemen. En ze zouden ook niet willen dat... Nou ja, de Chinezen zijn altijd wantrouwend ten opzichte van de, van de strategische bedoelingen van de Verenigde Staten. Ze zouden ook bang zijn dat de Verenigde Staten misschien gebruik zouden kunnen maken van zo'n zo instabiele situatie... om uh, meer invloed te verkrijgen in de regio ten koste van China. Ja, hoe zouden ze dat kunnen doen? Um, nou ja, Zuid-Korea is op dit moment een, uh, een, uh, een, bondgenoot, een militaire bondgenoot van de Verenigde Staten. Um, je, je zou je kunnen voorstellen dat, uh, dat de Verenigde Staten graag zouden willen zien... dat op een gegeven moment Noord-Korea um, bij Zuid-Korea wordt gevoegd. He, omdat Zuid-Korea economisch veel sterker is. Ja. Wat, wat op zich trouwens een, een heel lastig scenario is hoor. Maar die gedachte dat een Verenigd Korea zou zijn... dat vervolgens hele nauwe banden met de Verenigde Staten heeft... Uh, ja, dat, zou voor China, dat zou voor China geen ideale uitkomst, uitkomst zijn. Want over Zuid-Korea en Noord-Korea... nog steeds zijn de twee landen officieel met elkaar in oorlog. Zuid-Korea heeft inmiddels condolences aangeboden. Is dat een eerste signaal? Want het is een beetje kijken wat er gebeurt van verdere verzachting. Um, ik denk dat het belangrijk is voor de. Want de, de Chinezen de Chinese en de Zuid-Koreanen doen dat allebei. Die laten allebei zien dat ze, um, nou ja, dat ze meeleven met het Noord-Koreaanse volk. Uh, dus dat is een teken van deze twee landen dat zij. Um, uh, nou ja. Dat zij. Um, uh, ja. Um, niet negatief. Zeg maar geen negatieve bedoeling hebben. Dus het is een, een diplomatiek een signaal. En China heeft ook andere landen, zoals Amerika en uh, Japan aangespoord om, om dergelijke tekenen af te geven. Dus om de Noord-Koreanen enigszins gerust te stellen. Goed, vandaar die uh, condolences vanuit Zuid-Korea. Frans Paul van der Putten van het instituut Klingendaal. Dank u wel. Ja, bedankt. Goedemiddag. Mannenblad Playboy. Is het zat dat naaktfoto's van bekende Nederlanders... of semi-bekende Nederlanders steeds uitlekken? Het blad daagt daarom website Geen Stijl voor de rechter. Directe aanleiding zijn de foto's van Britt Dekker. Bekend, of minder bekend van het televisieprogramma... echte meisjes in de jungle. Die stonden in de editie van november... maar waren al ruim voor het blad in de winkel lag via Geen Stijl te vinden. Jan, Heemsk Jan Heemskerk, hoofdredacteur van Playboy. Goedemiddag. Dat is niet de eerste keer, hè? Dat valt als van jullie vroegtijdig uitlekken. Waarom maken jullie hier nu pas echt werk van? Nou, uh, dat willen we al veel, veel langer. Maar het, het schijnt dat, uh, voor zover mijn informatie correct is, hoor ik ben geen jurist, uh, dat het nu door een recente wetswijziging of de jurisprudentie niet alleen uh, verboden is om uh, beelden die van die stal afkomstig zijn te hosten, maar dat het ook verboden is om ernaar te linken. En uh, zeker, eh, nogmaals, als je weet dat het, uh, dat het materiaal is wat niet uh, op, een, op een behoorlijke manier in de omloop is gekomen. Nou ja, dat heeft Geenstijl uh, gedaan, niet, niet één keer. Maar zelfs uh, de maand daarvoor hadden we uh, Amanda Krabé, de plaatsam, deed met het ook. En heeft uh, ons bedrijf, uh, het moederbedrijf van Geestel, ook Telegraaf Media Groep, er keurig op gewezen dat dat niet hoort. En dat dat ons economische schade toebrengt. Ja, weet u wat ik altijd doe? dat u dat zelf lekt om een beetje aandacht ja, te krijgen. dat heeft u wel eens een, ja, dat het een beetje aandacht gekregen? U heeft toch niet de indruk dat het voor ons erg moeilijk is om een beetje aandacht te krijgen rondom uh, shoots met bekende Nederlanders. Het zou bijzonder dom zijn, kijk, het, het, het, een foto uh, die geniet je op het moment dat je naar kijkt. Nou, ik denk dat het heel veel mensen niet zo verschrikkelijk veel uitmaakt of ze die foto in mijn tijdschrift zien, wat voor mij natuurlijk heel prettig is, want dan moeten ze het namelijk kopen, of zien op een website, zeker als ze alle tiende foto's daar keurig in hoge resolutie, via g of via wat voor websites ook te zien zijn. Ja, dus ik zou buiten van... gewoon een slechte marketing als ik dat zou doen, Goed. en wij we laten wel eens, een beeldje, uh, wel eens een beeld, maar daar zijn we ook heel duidelijk over. We laten iets zien en de rest niet en de rest moet je het kopen. Dus ja. het is een uh, tamelijk wijdverbreid misverstand dat wij dat zelf doen. Ja. Maar kunt u dan helderheid geven over de schade, de precieze schade die jullie ondervinden hiervan? Ik wou dat ik dat kon doen, maar ja. je kunt toch wel voorstellen dat als mensen uh, uh, iets al hebben gezien wat ze graag willen zien en daarvoor dan geen geld meer hoeven uitgeven, ja. dat ze dus geneigd zullen zijn dat dus denken, nou dat is mooi dat geld weer, dat is het vijf euro, nog wat. Uh, voor, voor, een, voor een Playboy. En, uh, maar dat heeft er, wat het, het, het, het, het probleem is een beetje, het is allemaal van die bewegingen en vragen die u mij stelt. Ik begrijp ze wel. Nou, goed, stel ik maar een andere vraag. We hebben zijn... Geestel uitgenodigd uh, om hier met u in het debat te gaan. Dat willen ze dus niet op de website zeggen, Ze dat het eigenlijk vooral slecht beleid is van jullie, van Playboy, dat jullie niet kunnen voorkomen dat er foto's op straat komen te liggen. Ja, Hè, ja, precies, punt. Maar dat is eigenlijk is zo dat is zo de, de discussie van uh, dat, je, dat je in een huis zit met een gammel lipslot. En dan komt een dief binnen die stelt je stereo Dan denk je bij jezelf: we nou, zetten je er nog een lipslot bij. We gooien er nog een ketting op de deur. En nog steeds doet iemand veel moeite. Die gooit eruit en dan spreekt hij die nieuwe, nieuwe breedbeeldtv. tv. Het blijft toch een hele wonderlijke redenering. Dat als je uh, iets niet voldoende beveiligd dat het dus kennelijk maar geoorloofd is om het te stelen. Vindt u niet? Het linker um... linke mag niet, zegt u, daar is jurisprudentie over. Dat is nu aan de rechter om dat te bepalen. Daar ontmoeten jullie elkaar. Jan Heenskerp van. Playboy, hartelijk dank. Goedemiddag. Graag gedaan. Straks. 19 journalisten in Turkije zijn vandaag opgepakt. Correspondent Bernard Bouwman legt zo uit waarom. Bijna als zwaar bij Leg ons uit. Problemen bij de A10 vanochtend, vanmiddag en vanavond. Ja, alweer een, een ongeluk. Ja, het zal niks met elkaar te maken hebben. Maar het gebeurde bij Oud-Zuid. Dit keer richting Den Haag. Er is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Viel vanaf Zeeburg. Omrijden kan het beste via de A9. Elders ging het mis op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum. 9 kilometer. Heeft een auto in brand gestaan. En nu is de rechte rijstrook nog dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduik. Het vertrouwen van consumenten over de eigen financiële situatie... is tot een absoluut dieptepunt gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen zijn vooral somber over de komende twaalf maanden. Jeroen de Jager is in Nijmegen om daar de stemming te peilen. Nou, uh, Jeroen, ik neem aan dat hij daar dan ook somber is. Of is een Nijmegen een uitzondering? Uh, sorry, uh, Lucelle, ik werd heel even afgeleid... omdat ja. een mevrouw hier in de VND net op ons afkomt... en zich afvraagt of ze... Bij ons moet zijn. Ja, Excuus. Roepen, dus oh. Vraag het nog een keer. Ik hoor, ja, ik hoor de beveiliging. Ik hoop niet dat je iets meegenomen hebt. Ja, uh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Goed, gelukkig. Dus, ja, het is we wel hebben... weer de tijd voor proletarisch winkelen, natuurlijk. In deze economische <laughs> crisis. Ja, ik zei: ja, ja, ja. overal, overal is het uh, somber. Dan zal Nijmegen vast geen uitzondering zijn. Nee, dat is ook zo. Iedereen, ik heb veel publiek uh, gesproken hier. Dat zul je direct na zessen horen. En er is eigenlijk niemand van het winkelend publiek uh, dat positief is. Uh, iedereen is dat toch zonder. En dan vooral inderdaad voor het komend jaar. Bij een juwelier geweest. Die verkoper ging er nog wel. Die juwelier die zei, het zijn vooral de media. Uh, al die negatieve berichtgeving van mij, van ons. Uh, en ook nu weer dus. Die zorgt ervoor uh, dat we elkaar uh, de putten in praten. En een tweedehandswinkel waar ik was, uh, de, de, de, daar was het probleem vooral één. Uh, heel veel klanten wel die ze hadden, maar de aanvoer stokt bij die tweedehandswinkels. De wasmachines worden niet meer gebracht om tweedehands te verkopen. Ja, geeft dan de boodschappen aan weer de schuld. Hoewel economie natuurlijk ja, ook, voor een, ook voor een deel psychologie is. Hè? Mensen die door de berichten over de crisis reageren... terwijl hun eigen situatie daar misschien niet echt aanleiding toe geeft. Kom je dat ook tegen daar in nee. Nijmegen? Ja, daar heb ik het nog niet heel concreet over gehad. Maar dat voelde ik zelf vandaag ook. Uh, ik kreeg een brief vandaag van mijn spaarloonregeling. Die komt 1 januari vrij. En het eerste wat ik dacht, nou, daar uh, ga ik niet uitgeven. Niet iets leuks van kopen. Nee, dat ga ik uh, hup, meteen op de spaarrekening zetten. Ja, en moet je en, juist uh, wel doen, uh, we het uitgeven. Het over... Ja, dat zou eigenlijk moeten, toch? We zouden het uit moeten geven, José Bloemen. U bent uh, economisch psycholoog hier aan de Radboud Universiteit. Uh, die spaarloonregeling, moet ik die uitgeven? Is dat beter? Nou... Vanuit een macro-economisch perspectief zou dat beter zijn, maar vanuit een micro-economisch perspectief, dat wil zeggen vanuit uw eigen situatie, vanuit uw eigen gezin, is het wellicht beter om dat toch niet te doen. Want er komen een aantal onzekerheden op, zich, op ons af en dan is het erg verstandig van mensen om daar toch een buffer voor aan te leggen, zolang dat mogelijk is. Ja, we staan hier in de VND en uh, u zei, wat is het hier toch rustig? Ja, ik zei wat is die rustig? Het is uh, weliswaar dinsdagmiddag, dan zal het nooit zo heel erg druk zijn. Maar het is wel de dinsdag voor de kerst en dat is toch met name de periode waarin uh, voor waardehuizen en heel veel andere winkels de winst van het jaar gemaakt moet worden. Dus ik ben benieuwd naar de omzetcijfers. Uh, als u die cijfers zo ziet van het CBS en die sommen, want het is sommerder dan ooit. Hè? Het is sommerder dan ooit. Uh, het is echt een absoluut dieptepunt wat nu bereikt is. Geworden. En psychologisch gezien, begrijpt u het dan? Psychologisch gezien begrijp ik het wel een beetje... want de berichtgeving die op ons afkomt is zo negatief. Nederland zit in een recessie. Export gaat minder goed dan dat het ging. De huizenmarkt stagneert. Uh, daar hebben we te maken met een bubbel... Uh, onze pensioenen zijn in het gevaar. Er zijn weer ontslagen, die dreigen, die zijn er geweest. Dus er komt zoveel negatieve berichtgeving op ons af... dat dat uh, een invloed heeft op onze gedachtes. Hoe wij, uh, hoeveel vertrouwen wij hebben. Maar ook op onze emoties, hoe wij en, ons voelen. En wat zou er aan moeten gebeuren? Kan de overheid daar iets aan doen? eigenlijk? De overheid kan daar uh, wel degelijk iets aan doen... door maatregelen te nemen waarvan de burgers het idee hebben... dat die wel degelijk echt impact hebben. Zoals? Nou, zorgen dat de euro overeind blijft en daar alle maatregelen voor nemen die daarvoor noodzakelijk zijn. Of de Europese Bank of via IMF. Um, maar zo, in ieder geval zorgen dat de burgers weer vertrouwen krijgen en weer gaan uitgeven. Dat is het allerbelangrijkste. En dragen zulke cijfers van het CBS er eigenlijk wel aan bij? Aan het... ...toenemen aan dat vertrouwen dat moet groeien eigenlijk. Want uh, ja, je zou ook kunnen zeggen dat is weer een self-fulfilling prophecy. Het is een beetje een self-fulfilling prophecy. Uh, burgers horen, mensen horen wat ze zelf eigenlijk al denken... ...en zien dat anderen dat ook denken. Dus in die zin uh, zijn de, uh, ja, beïnvloeden die gegevens weer dat gedrag. Je kunt natuurlijk niet zeggen we houden maar op om dit soort gegevens te verzamelen. Maar we moeten ons van de andere kant ook realiseren... De, ...voor de meeste mensen gebeurt er op dit moment nog niet zoveel. Voelen ze nog niet zoveel in hun eigen portal. Nederland is nog altijd het welvarendste land van de hele wereld. We gaan wat terug in welvaart. Dat is onontkoombaar met alle bezuinigingen die op ons afkomen. Maar hadden wij het zo slecht in 2009 of in 2005? Ik denk het niet. En dat moeten we ons met z'n allen denk ik ook heel goed realiseren. Oké Tim, hou dat voor ogen. Jij ook, Lucella. In 2004 konden we er ook van rondkomen. En we gaan naar het niveau van 2004. Goed, Jeroen de Jager, onze gedachten gaan uh, terug naar toen. Jeroen de Jager vanuit Nijmegen. In Turkije is een groot aantal journalisten opgepakt. In totaal werden vandaag 38 mensen gearresteerd door de Turkse politie. wegens vermeende banden met Koerdische rebellen. De helft van die 38 is journalist. En Bernard Bouwman, onze correspondent. Dan, zou je toch zeggen dat zijn on onafhankelijke mensen. Waarom zoveel journalisten? Nou ja, ze hebben met name mensen opgepakt uh, die werken voor Koerdische nieuwsorganen. Dat wil zeggen, nieuwsorganen die uh, sympathie hebben voor de Koerdische zaak in Turkije. Er zit overigens ook wel een fotograaf bij van uh, Agence Fra Frans Press van AFP. En uh, ook iemand die voor een gewone Turks krant werkt, zou ik maar zeggen, voor wat dan. Maar de overgrote meerderheid van de journalisten die gearresteerd zijn, die werken voor Koerdische media, zal ik maar zeggen. Maar wat is dan de verdenking? Zij is opgepakt omdat hun artikelen de regering niet vinden? Ja, dat is in Turkije natuurlijk altijd een grote vraag. Ze zijn uh, gearresteerd, of aangehouden in ieder geval... op uh, verdenking van banden met de KCK, wordt dat genoemd in Turkije. En dat is een soort Koerdische organisatie... die dan weer banden zou hebben met de PKK... Maar ja, gaat het alleen om een artikel of gaat het iets anders? Als stoeken mensen worden gearresteerd, dan is er gelijk een hele batterij beschuldigingen die klaarstaat. Uh, propaganda voor een terroristische organisatie, banden met een terroristische organisatie, en ga zo maar door. Er is alleen één groot probleem in Turkije, en dat is het volgende. Uh, die terrorismewetgeving in Turkije, die is zo vaag. Die uh, misdrijven, terroristische misdrijven die zijn zo slecht gedefinieerd in Turkije... dat als jij of ik bijvoorbeeld een lezing geeft voor een club... die dan uiteindelijk als terroristisch wordt geclassificeerd... dat wij bijvoorbeeld ook vervolgd zouden kunnen worden. Dus de terrorisme-wetgeving is heel vaag in Turkije. Die is ook heel erg bekritiseerd, bijvoorbeeld door Amnesty International. Dus... Uh, zij uh, kunnen inderdaad uh, beschuldigd worden op basis van iets wat ze geschreven hebben, wat als terroristisch wordt geïnterpreteerd, maar misschien helemaal niet zo was bedoeld. En er zitten uh, daarom ook al heel wat journalisten vast hè, in Turkije? Ja, er uh, zitten heel veel journalisten vast in Turkije. Uh, niet alleen overigens om uh, sympathie met de Koerdische zaak. Maar ook bijvoorbeeld door dat Ergenekon-affaire. Uh, Je weet wel, die groep mensen die van plan was om de, uh, de, de Turkse regering uh, omver te werpen. Daar zit ook een hele batterij journalisten voor in de gevangenis. En de grote vraag is natuurlijk: van gaan die een eerlijk proces krijgen? Nou, en daar hebben heel veel mensen natuurlijk in Turkije wel bijzonder grote twijfels over. Om te beginnen duren die processen echt jaren. Bijvoorbeeld die KCK, die Koerdische KCK waar ik het net over had. De eerste uh, mensen die gearresteerd zijn, die zijn in 2009 gearresteerd. En die processen die lopen nog steeds. Dus hmm. dat is uh, echt heel lang voordat dat uh, uh, het geval is. Oké, okay, Bernard. Afgerotten. Bernard Bouwman, helder. We gaan het zien. Uh, arrestaties van uh, journalisten in Turkije. Dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De Nederlandse middagkranten verheugen zich enorm op de lancering van de Nederlandse astronaut André Kuipers. Morgen dan wordt hij gelanceerd voor een verblijf van een half jaar in het internationale ruimtestation ISS. Op de voerpagina van NRC Handelsblad is een Russisch-orthodoxe geestelijke te zien... die de Soyuz-raket zegent waarmee André Kuipers morgen wordt afgeschoten. Samen met zijn collega's, de Russische commandant Oleg Kononenko en Amerikaan Don Pattet. Kuyper schrijft erover op zijn blog... op de website van de ESA. Hij is ook actief op Twitter. Aapstaartje Astro-André. Heeft bijna 10.000 volgers. Dat zullen er de komende tijd vast meer worden. Weinig aandacht voor de lancering in buitenlandse media helaas. Aandacht voor Nederland is er wel. The Independent schrijft over de Nederlandse onderzoeker... die een dodelijke vogelgriepvariant heeft gemaakt. Volgens de Britse krant breekt zelfs bij de fanatiekste wetenschapper... het koude angstzweet uit. En niet omdat het onderzoek niet zou mogen gebeuren, schrijft die independent, maar om wat er met de verworven kennis gebeurt. In verkeerde handen zou dat een wapen worden waarbij zelfs een atoombom niet tegelijkt. De geest is uit de flessen, eindigt het artikel onheilspellend. Diverse media schrijven ook over de gevolgen van de dood... van de noord koreaanse leider Kim Jong-il. Er wordt veel gespeculeerd over wat er nu gaat gebeuren. Zoon Kim Jong-un is vermoedelijk de troonopvolger. Dat baart zorgen. Zoals een Amerikaanse defensiewoordvoerder het verwoord. Een 27-jarige aan het hoofd van een dictatoriaal regime... dat kernwapens tot zijn beschikking heeft. Best moeilijk om te stellen dat je je geen zorgen maakt. In NRC een andere vraag over Noord-Korea... die de afgelopen dag naar boven kwam. Over al die mensen die hartverscheurend staan te huilen omdat de grote leider is overleden. Hoe echt is het verdriet van de Noord-Koreanen? Is het oprecht of is het een bewijs van genadeloze terreur? Allebei, zegt hoogleraar Beukers in NRC... net als onze correspondent Wouter Zwart dat uitlegde. Mensen weten wat er van hun wordt verwacht en zetten het op een janken. Aan de andere kant is het traditie om bij sterfgevallen... heel fokaal je verdriet te uiten. De laatste keer uh, uh, dat er in Europa massaal gehuild werd... om de dood van een dictator, dat was in 1953 toen overleed Stalin... Vanavond misschien een trending topic op Twitter. Claudia de Brij heeft alle voorstellingen van haar nieuwe theaterprogramma Landgenoten geannuleerd. Ze meldde het zelf op Twitter en op haar eigen website. Claudia de Brij heeft nogal geleefd het afgelopen jaar, zo schrijft ze. En heel anders dan gepland. En, uh, met andere woorden, krijg je de indruk dat het jaar zo zwaar was dat de kwaliteit van haar theatershow erbij in dreigde te schieten. De tournee wordt daarom anderhalf jaar uitgesteld.